9 uur. Het los journaal Door Megens. Steeds meer transportbedrijven gaan over de kop. Het aantal faillissementen in de sector is vorig jaar met 30% gestegen. Volgens Transport en Logistiek Nederland... is de orderportefeuille van de bedrijven nog nooit zo slecht geweest. Hierdoor zijn de omzet en winst van transportbedrijven gedaald. Iets meer dan de helft van de bedrijven maakt nog winst. Een kwart speelt Kiet en een vijfde leidt verlies. De brancheorganisatie wijt dat aan het lage consumentenvertrouwen en de lage vrachtprijzen. De vervoerders durven die prijzen niet te verhogen uit vrees om opdrachten te verliezen. In Guyana is een partij van ruim 300 kilo cocaïne onderschept... die volgens de autoriteiten bestemd was voor Nederland. De pakketjes drugs waren verstopt in uitgeholde boomstammen. De cocaïne heeft een straatwaarde van zo'n 14 miljoen euro. De vondst werd gedaan door de antidrugseenheid van de Guyanese douane. Tijdens de operatie werden meerdere personen gearresteerd onder wie een Nederlander. Het hout is eigendom van een Nederlands bedrijf in Oudmarsum, Guyana Timber Products. De nationale ombudsman Brenning Meijer heeft een onderzoek ingesteld naar de medische zorg die asielzoekers krijgen en mensen die uitgeprocedeerd zijn. Brenning Meijer kreeg klachten van artsen over het tentenkamp in Ter Apel. Ze zagen daar honderden mensen met verschillende aandoeningen waarvoor ze nergens een behandeling kregen. De artsen vonden het schokkend dat de asielzoekers zo lang geen medische zorg hadden gekregen, terwijl ze in asielcentra of penitentiaire inrichtingen verbleven. Brenningmeijer heeft in een vooronderzoek al knelpunten geconstateerd in de zorg voor de asielzoekers. Veel asielzoekers zijn onbekend met de regeling voor medische zorg. Het onderzoek moet nog voor de zomer klaar zijn. Tientallen buurthuizen worden vanwege bezuinigingen bij de gemeenten met sluiting bedreigd. Honderd buurthuizen zijn al dicht, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Gemeenten vragen meer inzet van burgers om de wijkcentra overeind te houden. Maar voor vrijwilligers is het beheer ervan vaak te moeilijk. Bijvoorbeeld vanwege de drank- en horecawet of de brandverzekering. De MO-groep, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening... zegt dat het een illusie is om te denken dat burgers een buurthuis kunnen runnen. Het weer nog vandaag geregeld zon. Een kleine kans op lichte sneeuw. Het wordt tussen de 0 en plus 2 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. En morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie, nog acht files, 28 kilometer bij elkaar. De meesten zijn aardig aan het oplossen. Na een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort bij knooppunt Vaanplein nog drie kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij randweg Dordrecht staat drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En ook een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. 5 kilometer file, en daar zijn twee rijstroken dicht. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet.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 Hij kan u eventueel ook helpen om bezwaar te maken. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, bijna vier minuten over negen. Weet u hoe een lek smaakt? Nou, ongeveer zo? It tasted horrible. It had very funny, sweetie, disgusting taste. Ja. Het gaat over dat lijk dat gevonden is in die watertank. Rekke zo, forensisch arts Daan Botter. Maar we gaan eerst praten over Oekraïne. Want CDA-kamerlid Pieter Omzicht bezocht dat land. Hij was daar als rapporteur van de Raad van Europa... internationale adviesorgaan op mensenrechtengebied. En de raad maakt zich ernstige zorgen over de Oekraïnse oud-premier... Julia Tymoshenko en voormalig minister Yuri Lutsenko... die lange gevangenisstraffen uitzitten. Op Schiphol net weer aangekomen. Pieter Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u inderdaad Julia Timoshenko kunnen spreken? Nee, helaas niet. Um, zij kwam niet naar uh, Kiev toe, waar ze eigenlijk aanwezig had moeten zijn bij een rechtszaak. En uh, ja, ik kon helaas niet naar Kharkiv uh, toereizen um, uh, op het allerlaatste moment. Um, dus doordat de autoriteiten haar bezoek gekend hadden, kon ik haar niet bezoeken. Dus zijn wij naar de, het strafkamp van de heer Lutschenko geweest. Hmm. Maar dat was geen toeval, meneer zicht of? Wat zit er achter het cancelen van haar uh, bezoek? Nou, Ze waren heel erg niet blij met mijn bezoek. Dus het bezoek uh, van mij met de huidige minister van Binnenlandse Zaken is gecanceld. En de procureur-generaal liet zich ook uh, vervangen door een uh, vervanger. Um, omdat men wel doorheeft dat men er uh, niet goed bij zit. Dus en wilde wil bent... min mogelijk publiciteit aangeven. Dus u bent echt tegengewerkt? Um, dat, uh, dat vermoed ik wel, ja. Dat gevoel had ik wel de, twee dagen lang. Wat is uw, uw algemene oordeel uh, na die twee dagen? Nou, dat het bijzonder slecht gesteld is. Uh, kijk, de heer Lutsenko, uh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft gezegd dat hij in de gevangenis zit voor niet-juridische redenen. Dat is een hele nette omschrijving, dat hij een politieke gevangenis is. Dat is de eerste keer in meer dan tien jaar in Europa dat iemand een politiek gevangen is. Uh, dus ze zeggen, hij heeft anderhalf jaar onterecht in de cel gezeten. En dan denk je, nou, als je dat gebeurt... Kijk, hij, hij wordt vastgehouden omdat hij uh, een aantal lintjes uitgereikt heeft aan politiewensen... en een paar bloemen gegeven heeft aan de uh, weduwe van politiemensen... die doodgeschoten waren toen ze uh, hun vak uitoefenden. Mm -hmm. En uh, dat had hij niet mogen organiseren volgens, de, uh, uh, volgens het Openbaar Ministerie. Trouwens, het hele Openbaar Ministerie was aanwezig bij die gelegenheid. En daar heeft hij vier jaar celstraf gekregen. Dus het is een totaal absurde situatie waarvoor hij in de cel zit. En uh, als Europa roepen we nu al een paar jaar lang van... Nou, dit kan niet, deze rechtszaak. En um, nou ja, na het uh, Europese kampioenschap voetballen was iedereen een beetje de focus kwijt, uh, zoals ik nu kan zien. Maar nu lijkt het erop dat de Europese Unie ook bijvoorbeeld weer bezig is om associatieverdragen te gaan onderhandelen met de Oekraïne. En dan zeg van ja, maar als ze dit soort dingen niet oplossen, uh, hoe kunnen ze dat dan doen? En in mijn gesprekken met parlementariërs, met de minister van uh, Justitie. Met uh, plaats van het, hoofd van het Openbaar Ministerie bleek niemand ook maar enige zin te hebben om, om de wetten of de procedures daar een beetje aan te passen voor de 150.000 mensen die daar in de cel zitten. Nee. En je komt gemakkelijk in de cel daar hoor, want van, uh, van alle 100 mensen die opgepakt worden, worden er 99 voordeeld. Dus ja. nou, echt, echt veel kans heb je niet in een rechtbank, als je uh, toevallig onschuldig bent, dat uh, dat ook uitgevonden wordt. Ja, en, en hoe staat de Raad van Europa daar dan tegenover tegen die inspanningen toch van de EU om daar dan weer uh, verdragen te gaan sluiten? Wat heeft u voor een boodschap overgebracht namens nou, de Raad? De Raad van Europa heeft formeel geen adviesbevoegdheid. Aan, uh, aan de Europese Unie, maar ik ben toevallig wel Tweede Kamerlid... dus ik kan wel iets zeggen aan onze minister of hij dat moet doen. En nou, het lijkt mij dat hij dat niet moet tekenen. Overigens ben ik gisteravond laat nog wel even naar de ambassade van de Europese Unie geweest... om te vertellen wat ik ervan vond. En uh, zal ze dat ook formeel laten weten, want ja, dit kan gewoon op deze manier niet. Hmm. Maar heeft u het idee dat dit ja, enige verandering gaat uh, brengen in Oekraïne, uw bezoek? Mijn bezoek alleen niet, maar dan moet het land ook gewoon uh, hard durven te zijn. Tot mm -hmm. nu toe is er vooral zachte praat van jullie alsjeblieft iets aan doen. En waarom, waarom dat zachte? Waarom wordt er niet hard opgetreden? Wat is daar de, de, de reden achter? Ja, men, men, kijk, de Europese Unie heeft wel vaak associatieverdragen en allerlei leuke dingen. U weet dat ik bijvoorbeeld heel kwaad ben op wat de Europese Unie met Egypte doet, met daar vijf miljard naartoe overmaken. Ja, ze durven niet echt hard te zijn. En dat durven wij soms ook niet. Bij Oekraïne zit er nog een extra dimensie achter. Dat is dat Oekraïne eigenlijk ofwel zich bij Rusland gaat aansluiten om samen met Rusland een douane-Unie te vormen en dan langzaam weer terug integreert in Rusland. Mm -hmm. Ofwel onderdeel wordt van Europa. En van een heleboel mensen denken voor geopolitieke redenen is het gewoon prettiger als Oekraïne onderdeel is van Europa dan. Onderdeel van het, een soort nieuw Russisch rijk dat ontstaat. Oekraïne is een groot land, 45 miljoen inwoners. Het grootste land van Europa naar Rusland. Dus we hebben het er ergens over. Het is niet een klein, klein landje of zo. Nee. En juist vanwege die redenen lijkt mijn. De afgelopen tijd veel te toeschietelijk geweest naar de huidige uh, uh, regering. die zo ongeveer de hele vorige regering uh, achter slot en Gendel gezet heeft. Ja, en als je zegt van wij als Europese Unie zijn ook een waardegemeenschap... en een paar dingen delen we toch met elkaar. dat is democratie, een beetje vrije verkiezingen. een democratische rechtsstaat. Ja, dan moet je hier toch tegen optreden. Want niet alleen Timoshenko krijgt natuurlijk geen kans. maar als je zaken wil doen in de Oekraïne. en dit is de rechtbank. Ja, dan kunt u zich voorstellen wat er gebeurt met je investeringen. Die kun je van een op de andere dag kwijt zijn. Dus het is ook nog in het belang van, van Nederland en de westerse landen om hier nou juist wel heel hard tegen op te treden. Helder. Pieter Ontzigt, net terug uit de Oekraïne. Fijn dat u ons al even te woord wilde staan. 10 over 9 is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, dan het opvallendste verhaal van vanmorgen. Gasten van een hotel in Los Angeles hebben water gedronken uit een tank... waar twee weken lang een lijk dreef. Dat lijk werd gevonden door een onderhoudsmedewerker. Gasten klaagden al over vreemde smaak van het water... en uit de douche kwam altijd eerst een paar seconden zwart water... voordat er gedoucht kon worden. We gaan erover praten met forensisch aans arts Daan Botter. Meneer Botter, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je kent altijd soort dingen wel natuurlijk. <laughs> nou, kennen niet. We zien natuurlijk wel veel waterlijken. Maar uh, lijken die worden gevonden nadat ze in een drinkwatertank enige tijd hebben vertoeft dat maken we ja. niet vaak mee. Nee. Hebben de gasten ook een risico genomen, een gezondheidsrisico genomen? Uh, dat zou kunnen. Maar ik denk dat je dan meer van de omstandigheden moet weten... om iets te kunnen zeggen over hoe groot dat risico geweest is. Hangt af van uh, bijvoorbeeld het volume van de tankinhoud van zo'n drinkwatertank. Wat de temperatuur van het water geweest is en hoe lang uh, zo'n overleden zich in het water heeft bevonden. Ja, uh, wat gebeurt er met een uh, lijk? Wat gebeurt er met een lichaam als het zo lang in het water ligt? Nou, alles is afhankelijk van de temperatuur. Ja. En van uh, water is in dat opzicht uh, niet echt behulpzaam om een lichaam uh, in goede conditie te houden. Dus er zal ongetwijfeld rotting optreden. En uh, dat betekent dat er heel veel vocht uit het lichaam vrijkomt. En ook heel veel bacteriën die aanvankelijk in het maak-darmstelsel uh, zaten uh, onder andere. Die komen dan vrij en die komen in het uh, omgevende water terecht. Dat is niet goed om op te drinken? Dat lijkt me niet. Maar mm. ik neem aan dat er tussen drinkwater tank en kraan een aantal filters hebben gezeten, in mechanische zin of misschien ook wel chemisch, biologische zin. En wat ik me kan herinneren van Amerikaanse hotels is dat er bijzonder veel chloor in het drinkwater wordt gedaan. En dat zijn natuurlijk allemaal uh, maatregelen die de groei van bacteriën remmen. En dat zal ook in dit geval uh, bacterieremmend uh, hebben gewerkt. <tugt> het feit dat water er zwart uitziet en misschien niet lekker smaakt... is op zich niet een direct goede indicator, denk ik, van hoeveel bacteriën erin zitten. Oh, misschien een rare praktische vraag, maar heeft het niet ontzettend gestonken daar? Of gebeurt dat juist niet omdat het in het water ligt? Ja, uh, waterlijk en uh, het water zelf zal ongetwijfeld uh, flink gestonken hebben, ja. Heeft u dan enig idee van hoe je zo lang een lijk in een watertank kunt hebben... Hoe, hoe, dat het zo lang onopgemerkt blijft? Nou ja, ik stel me voor dat zo'n tank op het dak heeft gestaan. En daar zal niet elke dag uh, iemand, iemand gaan kijken. kijken. Nee. Dus uh, denk ik voor uh, een Nederlandse situatie vrij ongebruikelijk... dat uh, hotels uh, voorraadtanks met water hebben. Dat weet ik uh, niet. Dat is mijn deskundigheid niet. Volgens mij krijgen in Nederland alle... Uh, Hotelgasten hun drinkwater rechtstreeks uit de waterleiding, zoals die uit de grond komt, en niet uit allerlei voorraadtanks. Hmm. En ja, dat een lichaam daar lang onopgemerkt blijft, is dat er volgens mij niet elke dag inspecties plaatsvinden. En uh, Het is niet echt een voor de hand liggende locatie, denk ik, om te gaan kijken of daar zich een lichaam bevindt. Nee. Zou u het uh, dadelijk ruiken of, uh, of proeven? Nou, dat, er een, dat er een lijk ergens is? Ja, nogmaals, het hangt er dus vanaf uh, hoe, uh, hoe groot het volume van die tank is geweest. Ja. En hoe snel de doorstroming is geweest. En hoe dat water gefilterd wordt enzovoorts. Maar ja, de ja. een ruikt een lijk sneller dan de ander. Ja, en u bent dat gewend. Dus u, u, u, u zou het een, kunnen herkennen natuurlijk, hè? Ja, ik, uh, ik raak het makkelijk, ja. <lacht> Zullen we het erover op houden? Zo? Ja, ik <lacht> wou zeggen. <lacht> nou, daar houden we erover op, meneer Botter. Het is een beetje misselijk. Hartelijk dank. Nou ja. Voor deze verhelderende ja. woorden. Ja. Graag gedaan. <laughs> het is toch de kwestie van de dag. Dank u wel, Daan Botter, forensisch ja. arts. Fijn dat u ons de woord wilde staan. Wij gaan um, dit onderwerp even loslaten. En uh, los, 13 minuten, over negen is het. De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon, daar gaan we het over hebben. Die raken namelijk um, overvol. Ze waren al dicht bevolkt, maar er komen nu ook steeds meer Palestijnen... uit buurland Syrië bij. En sinds een paar maanden worden er um, in het vluchtelingenkamp Jarmouk bij Damascus het Palestijnse vluchtelingenkamp Ainel Hilwe wordt omringd door het Libanese leger. Het is geen tentenkamp zoals je in Jordanië hebt. Dit is een bestaand vluchtelingenkamp voor de Palestijnen die uit Israël vluchten. Het is anderhalve vierkante kilometer en zwaar overbevolkt. Nu komen er daar nog eens de Palestijnen uit Syrië bij. 15.000 tot nu toe is de telling van eind januari. Houtje-toutje is het, letterlijk. Kleine, betonnen huizen en boven de meeste straten hangen... kriskras tientallen elektriciteitsdraden, geïmproviseerd. In een leegstaand schoolgebouw ontmoet ik Abu Faisal Mubarak. Hij vertelt dat de Palestijnse vluchtelingen in feite doorvluchten... van Palestina naar Syrië, naar Libanon, en dat dat ook een nadeel heeft... De internationale gemeenschap zegt tegen ons... jullie hebben Fatah, de grootste Palestijnse partij binnen het kamp. Jullie hebben UNRWA, de VN-organisatie... die toch al zorgde voor de Palestijnse vluchtelingen hier. Dus jullie hebben geen extra hulp nodig. Maar we redden het gewoon niet. In sommige huizen zitten wel vier tot vijf gezinnen, zegt hij. Dat zijn de mensen die hier al vrienden of familie hadden. Maar wie helemaal niets had of de huur niet kan betalen... die komt terecht bijvoorbeeld in deze oude school. Hier hebben we op dit moment 45 families wonen. De wasmachine staat in een gangetje. Overal hangt was te drogen. We worden uitgenodigd in een piepklein kamertje waar een gezin van zeven bivakkeert. We krijgen niets aangeboden... En dat zegt wat in deze regio. Het vluchtelingenkamp in Syrië was veel beter, zegt hij. Hier mag je niet werken, er is geen geld, we hebben hier niets. En dan is het moeilijk om te verwerken wat je overkomen is in Syrië. Ons kamp was een slagveld. Van beide kanten werden we bestookt. Wij, Palestijnen, hebben niets te maken met dat conflict in Syrië... Maar we betalen er wel een hoge prijs voor. Aan de andere kant van het kamp een school die wel in gebruik is. Hier krijgen kinderen les en helpt de Nederlandse organisatie Wordchild kinderen om om te gaan met wat ze overkomen is. Ik praat met Zakia Ali Adem. Ze komt uit Syrië, maar zegt ze... Oorspronkelijk kom ik uit Palestina, uit Fallujah Street in Gaza. Ik ben in Palestine. In ons kamp in Syrië was het oorlog. Overal verwoeste gebouwen. En overal op straat werd gevochten. Wat kan ik zeggen? Hoe het met mijn huis is, weet ik niet. En dan gaat ze weer terug naar de groep met zo'n 30 Palestijnse kinderen uit Syrië. Ook Soenieten vluchten hier naartoe. En Alawieten. Libanon is doodsbenauwd dat ze ook hier onderling in gevecht raken... Er zijn op dit moment in Libanon bijna 200.000 geregistreerde Syrische vluchtelingen. Maar het echte aantal ligt waarschijnlijk vele, vele malen hoger. Correspondent Sander van Hoorn vanuit een vluchtelingenkamp in Libanon. In het dierenpark Emmen lukt het maar niet om een ruzie tussen olifanten te sussen. Daar zijn ze. En daarom moet de hele groep nu verhuizen. Onder protest naar Duitsland. De verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Files nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Klaverpolder, drie kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook drie kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein. En na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os... bij knooppunt Valburg, nog vijf kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 9 is het. We lieten zojuist verslaggever Karin Alberts achter op een motor. Je hoort het. Een 125cc. Zit je er al op, Karin? Ja, luister maar. Goed, hè? <laughs> Niet te hard krijg ik te horen. Oh, sorry. <laughs> Hij staat nog eens vrij, hoor. dus ik sta heel... Uh... Maar ik zit erop. Uh, nou, Beden be aan beide kanten. Uh, ene voet op zo'n uh, zo pompje. en, en nu heb Of pompje, zo'n uh, zo voetsteun. Ja. En instructeur Mark die gaat mij nu uitleggen wat ik moet doen. Ja, nou, welkom. Um, je linkerhand, dat is de koppeling. Bij je rechterhand zit het gas. Rechtsvoor heb je de, de voorrem. En bij je rechtervoet heb je de achterrem. Links zit het... Snellingspookje noemen we dan maar, en dat zijn eigenlijk de, uh, de basisdingen uh, die je nu nodig hebt met het rijden. Ja. Voor de rest is het belangrijk, uh, die blauwe kijkers, die heb je heel erg nodig hier, want daar waar je heen kijkt gaat de motorfiets ook naartoe. Oké, okay, dus ik moet niet uh, uh, een beetje omheen gaan kijken naar het mooie landschap, nou, nee. dat is hier ook helemaal niet zo mooi moet ik zeggen op het terrein van de jaarbeurs. Dus nee. die verleiding is niet groot, nee, maar kijken wij je naartoe Kijken Kijk waar je naartoe wilt, daar ga je met de motorfiets ook naartoe. Dus kijk naar de oplossing en niet naar het probleem. Okay. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als bij een auto, of niet? Min of meer wel, maar met de motor is het nog veel belangrijker. Okay. Nou ja, uh, zal ik dan maar eens Stap, even kijken? Dan moet ik hem eerst eens in zijn één zetten. Ja. Hoe denk ik dat ook alweer? Ja, is okay. ingeknepen. Stap je even even beneden. naar beneden. Ja, dan staat nou, ze 1. Even in. in beeld. Ja, zeker. Nou, dan ga je vooruit kijken, daar ja. waar je naartoe wilt. Kijk maar richting de witte tent. Oké, okay, ja, of ja? richting de NOS-bus. Ook wel leuk. Maar die, ik zal niet ja. raken. Nee. Ja, vooruit kijken. <laughs> ja. Kom maar vooruit kijken en laat het langzaam opkomen. Okay. Op het moment dat je rolt, zet je je voeten... Op de steun. Oké, okay. oh, daar ga ik al. Dan ah, dan al. Straks ging het goed toen ik het al een keertje zonder... Uh, okay. Ja, dat krijg je natuurlijk altijd ja, als je op de zender kijken, bent. Dat de koppeling erop komen. Ja? Ja, doe maar. Langzaam, langzaam, langzaam. Doe maar vooruit kijken. Oh. <laughs> ga schrijven. Nou, nog een keer. Vooruit kijken. Ja. Doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar, uh, doe, maar, doe, maar doe maar, Voeten erop. Ja? Ja, Ze rijdt. Ja? Oké, ja. Ja. Ja. Ja. koppeling helemaal denk... loslaten. Ja. Koppeling helemaal loslaten. Ja. Los. Oké, okay. kijk waar je naartoe wil. Ja. ja. Yes. Oké, okay. okay, dan ga je kijken naar de vrije ruiten. Dus niet vooruit kijken, maar naar de vrije ruiten. Ja. Kijken okay. waar je naartoe. Bent. Hey. Ah, het gaat langzaam mensen, maar ik rijd op een motor voor het eerst van mijn leven. Hoe voelt nou, het? Ja, dat is hartstikke goed. <laughs> ja, nou ja, dat wil ik wel even horen, maar uh... oeps, <laughs> <laughs> was jij dan dat? De <laughs> oh ja, ja dat zat hij ook alweer. Yes. daar. Kijk, we moeten mijn vinger onder de klem. koppeling. De het gaat niet goed nou, toch is even. Ja. Staat, nee, het gaat heel goed, oh. Lara. Niet, uh, niet, niet zo negatief. Ja, maar ik hoor allemaal geluiden, um, geluiden, joh. Oh, nee, op de achtergrond zijn ze de hekken aan het uh, neerzetten. Oh. En dat is niet omdat ze zich tegen mij willen beschermen, mag ik hopen. Maar omdat ze een soort parcours uitzetten. Om straks al die mensen die hier een proefrit mogen maken... Om die... Um, uh, uh, even kijken, hij staat nog, uh, is, ik moet hem even in zijn nul zitten. Ah kijk, hij gaat uit de motor. Want kan ik nog even vragen aan Mark. Ja, voor mij natuurlijk de hamvraag. Je zei daar straks, uh, ik zie het eigenlijk al meteen of iemand het kan, in zich heeft of niet. Ja. Nou, het ging nu eventjes dat hij twee keer afsloeg. Maar het rondje wat we hiervoor hebben gedaan, zonder zender, ging uh, best wel goed hè? Ja, ik zal eerlijk antwoorden. Nee, dat ging hartstikke goed. Ja. Maar okay. uh, uh, zou, zou, zou heb ik het in me? Zou ik het kunnen? Ja, absoluut. Absoluut. Dat zeg je niet omdat je rijlessen wil verkopen? Nee, nee, nee dat, uh, okay. zo ben ik niet. Als je het kunt, kun je het. Kun je het niet, dan zeg ik het ook. En uh, nee, datgene wat ik gezien heb, uh, de basis is er. Okay. Je moet nog wel wat verder, maar uh, je komt in ieder geval van de plek af. Dat van net, dat was natuurlijk een beetje meer door al die stoere man die eromheen liep met die hekken. Ja, dat leidt af. Dat leidt af, dat snap ik. Dat snap <laughs> ik. Nee, dus, uh, dat, uh, maar het gaat goed. Maar deze vraag ga je nu de komende dagen natuurlijk elke keer krijgen. Want je krijgt hier misschien in totaal honderden mensen die allemaal zo'n rondje mogen rijden. Uh, je zult ook wel moeten teleurstellen. Ja, dat klopt. En dat is, dat is vaak niet altijd even leuk. Maar ja, uh, eerlijk duurt het lang, zeg ik dan altijd maar. En uh, het is beter om nu maar te horen van je kunt het beter niet doen. Of eerst even op een bromfiets oefenen. Of, uh, uh, ja, ja. Of, of op een andere manier. Maar niet, uh, als het niet gaat, gaat het niet. En dan kun je het beter niet doen. Dat is zonde van het geld. Goed, maar ik mag. Ha. Nou, wie weet, ik ga er eens over nadenken. Misschien best leuk voor mijn verjaardag, straks in april. Kijk eens aan. Een stoerwijf, en dat is het. Karin Alberts op de motor 125cc, daar ging ze. Onze verslaggevers maken wat mee. Mayno Rimmers ook bijvoorbeeld. Die staat maar in zo'n prachtig lege bouw. Ja, leeg. Jaren 60, kantoorgebouw waar vroeger vol zat met ambtenaren. Maar vijf, zes jaar geleden zijn ze al vertrokken. En wat moeten ze er nou mee? Vele vierkante kilometers staan er leeg. En hier komt net een busje gereedschap aangereden. Komt bij moeten isoleren in de kantoorpanden. Ja? En daar komen wij veel. Jullie komen veel in kantoorgebouwen. Ja. En er staat wat leeg, hè? Er staat heel veel leeg. Waar wij naartoe gaan, Je gaat ja, die gaat meestal vol. Die worden gerenoveerd en die worden gebruikt voor andere doeleinden. Nou, hier. Uh hebben ze er schijnbaar een studentenhotel van gemaakt. En dan moet je pas om 9 uur beginnen, want de studenten moeten per se uitslapen. Wat zei je? Je mag pas om 9 uur beginnen, want de studenten moeten uit kunnen slapen. Ja, zo is het. Ja. Wat well, uh, ja. is het nou? Brandweer in isolatie. Er worden, ik denk dat ze nu doeleinden gemaakt hebben hier. En dan zullen we wel een aparte ruimtes zijn... voor die brandweerend afgescheiden moeten worden. En dan komen wij die... De weer een isolatie voor opmaken. Te... Dennis en Peter parkeren hun bus aan de willem Ruislaan. Daar waar vroeger de sociale dienst zat. Onder het systeemplafond een lelijk grijzig jaren 60 kantoorgebouw. Maar jullie gaan aan het werk in een studenthotel de... ja. de... ja, om de hoek eigenlijk. Ja, om... Nieuwe bestemming heeft het gekregen. Vinden jullie het mooi? Ja, ik vind het wel mooi, maar ja, wij moeten in de kelder zijn. Dat is niet zoveel. Nee. Nee. Dennis en Peter werken veel in kantoorgebouwen van die lelijke kolossen. We zijn niet allemaal lelijk. Alleen in Rotterdam vinden we wel een veel lelijke gebouwen, Ja? Ja. ja. Is, er, is er nog wat met die gebouwen te doen als je daar een nieuwe bestemming aan moet geven? Als je, kijk, kijk er eens naar. Ja, opknappen. En voor ons is het uh, weer werk. Ondanks dat de recessie is dan is, het toch wel, uh, ja? is dat voor ons wel een mogelijkheid dat er iets te doen is. De oude meuk eruit slopen. En de nieuwe erin. Ja. Ja, daar is een heel convenant over afgesproken. Hans de Jonge spraken wij vanmorgen. Hij is eh, onder andere directievoorzitter van de Brinkgroep, maar ook eh, hoogleraar vastgoed aan de technische maar ook hoogleraar aan de technische universiteit Delft. En hij vertelt over die afspraken die er zijn, dat convenant wat er is gemaakt om er toch iets te doen aan die leegstand van die kantoorgebouwen. In juni uh, vorig jaar is een uh, convenant gesloten tussen alle partijen in de vastgoedmarkt. om de, uh, de leegstandsproblematiek te lijf te gaan. Hoe, hoe kun je dat doen? Uh, door uh, regionale afspraken te maken over vraag-aanbod, de te her te bestemmen, de voorraad in kaart te brengen en te slopen. Ook gewoon slopen dus? Ja, ja, ja, absoluut. Dat vereist wel dat ook ambtenaren de gemeente flexibel meedenken... als je nieuwe ideeën, nieuwe plannen voor zo'n gebouw gaat ontwikkelen. Ja, maar dat gebeurt er wel. Dus de gemeenten beseffen wel dat hier problemen zijn. Die willen ook meewerken. Het echte probleem zit bij de gemeente... als het gaat over afdracht aan financieel in een fonds... Om kantoorruimte te onttrekken. Dat gaat nog moeizaam? Dat gaat moeizaam. Hoe komt dat? Ja, Het gaat over geld en er zijn gemeenten die bijvoorbeeld bezig zijn... met de economische ontwikkeling van de stad... en die willen nog meters ontwikkelen op bepaalde locaties. En dat is natuurlijk een beetje tegengesteld... aan wat we aan ze vragen op dit moment. Ja, dus het punt is dat we de komende jaren nog wel een hele tijd... tegen dat soort vaak grijzige kolossen aan blijven kijken... Um, we hebben de leegstand in een jaartje of 30 opgebouwd. En het gaat zeker ook een hele tijd duren voordat we daar weer af zijn. Er komt eerst misschien nog wat bij zelfs? Er komt wat bij, zeker. Maar dit soort initiatieven, zoals hier in Rotterdam, wat hier is gebeurd met het studenthotel? Dat soort initiatieven zijn er veel. En wij denken dat zo'n 20% van de leegstand op deze manier herbestemd kan worden. En voor de rest moeten we ook gewoon durven te slopen, zegt u? Ja, ja dat is slecht nieuws. Mooi parkje. Ja, mooi, mooi groen. Hans de Jonge was dat van de Technische Universiteit Delft. Soms moet de sloopkogel er gewoon in. En ik weet nog een heleboel gebouwen. Ja, ook in Hilversum. <lacht> wacht, wacht, wacht even dat we eruit zijn dan. Een nieuwe bestemming aan kan geven. Marno Remmers had het over lege kantoren, bedrijfspanden. Wat een probleem is, want de crisis in de vastgoedmarkt duurt verder. Hij was in Rotterdam vanochtend. Het is bijna half tien. Nog even naar de ruziende olifanten. Dierenpark Emmen heeft een oplossing gevonden. Een ruzie tussen twee groepen in het park. De vier meest lastige olifanten verhuizen naar een dierentuin in Duitsland, in Osnabrück. Libra Landman van Dierenpark Emmen vertelt waarom die olifanten ruzie maakten. De situatie begon met het overlijden van de Leidstad van onze kudde. En uh, ja, dat die, die zorgde ervoor dat er rust en orde heerste in de, in de kudde. Uh -huh. Maar met haar overlijden ontstonden er twee familiegroepen... die uh, ja, het regime met elkaar hadden. Er stond een, een machtsvacuüm was er. Ja, ja, maar dan eigenlijk de, de oudste vrouw die uh, moeder was van de ene groep van de, de jongen... en de andere groep bestond uit dochters van de lijster. En ja, dat waren twee familiegroepen die een ruzie met elkaar hadden. En hoe deden ze dat, Dat ruzie maken? Nou, dat ruzie maken, dat, dat zat vooral die pestgedrag tegen een aantal wat kleinere olifanten. Dus daar achteraan lopen, achterna jagen, eventueel bijten. Dus dat was continu, ja, ja, stress en gepest worden. En dat, nou, dat hebben wij eigenlijk niet zo lang aangezien. Want, uh, ja, gepest worden, dat is toch wel een maar dat is ook voor olifanten absoluut niet prettig. Die lijden daaronder? Hebben ze er stress van? Oh, absoluut. En dan als je de hele dag stress hebt, ja, dat is natuurlijk ook een ongezonde situatie. Mm. Dus dan hebben we de beide olifantengroepen van elkaar gescheiden. En dus we hebben ja, een groot terrein, dus we kunnen, wat een oplossing. Snachts gaat de ene groep naar buiten en overdag de ander. Uh, en toen viel de winter erin, dus toen Elkaar op stal, maar dan zit er een barrière tussen. Okay. En dat zijn ook de momenten dat je, ja, dat de dieren wel contact met elkaar kunnen hebben, maar dan kun je ook wel zien dat, uh, uh, dat er niet sprake is van verbroeding. Dus u heeft uw gemoederen niet weten be tot bedaren weten te brengen? Nee, nee, nee. dat is ook niet. Nu, uh, we hoopten wel dat dat zou gebeuren, ja. maar in het. Daar kun je zelf ook, op... ook niet zoveel aan doen, dat moeten ze toch echt zelf doen? Precies. En in mm -hmm. het Want dat lijkt me ingrijpend. Nu gaat dus de helft naar het oerwoud in Osnabruc. Ja. En, en dan zit u nog met een halve kudde. Nou, het is nog steeds een mooie grote kudde hoor, van acht olifanten. Oh. Ja. Maar vindt u toch niet jammer? Hele operatie om die wezen uh, te verhuizen naar Osnabrück. Hoe gaan u dat aanpakken? Nou, in eerste instantie was het wel zoeken naar een dierentuin waar ze terecht konden. Ja, Ja, een gedoe. Lieber een Landman van Dierenparken. emmer uh, een heel project, we gaan dat volgen. Dat lijkt me leuk, interessant ook. Je kunt het ook lezen trouwens op onze website, hoe die ruzie is opgelost. Moet u even naar nos.no. Half tien. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De Caro neemt het over op Radio 1. -Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat ga je doen? De nationale ombudsman maakt zich zorgen over de medische zorg voor asielzoekers. Hij ontving klachten van artsen en begint nu een eigen onderzoek. Sajan Detail is, de inspectie voor de gezondheidszorg deed hier eerder al onderzoek naar en constateerde toen dat die zorg juist verbeterd was. En we spreken met Ben Knapen, oud-staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking over de spanning tussen ontwikkelingshulp en handel. En inwoners van Skopje, de hoofdstad van Macedonië, maken zich druk over een peper. Duur eerbetoon aan het toonbeeld van eenvoud Moeder Theresa. Hoort u allemaal straks. In Caro Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De vereniging Eigen Huis dringt aan op verder uitstel voor huiseigenaren om een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een regeling waarin wel wordt afbetaald. Het kabinet had de deadline al verschoven van 1 januari naar 1 april. Maar dat biedt volgens eigen huis nog niet voldoende schola's. Het Radio 1-journaal zei voorzitter De Laporte dat veel banken zich niet houden aan de datum van 1 april. Die nemen alleen aanvragen in behandeling als ze voor 1 maart zijn ingediend. Dat ze het werk anders niet aan kunnen. Steeds meer transportbedrijven gaan over de kop. Het aantal faillissementen in de sector is vorig jaar met 30% gestegen. Volgens Transport en Logistiek Nederland is de orderportefeuille van de bedrijven niet eerder zo slecht geweest.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 En zojuist is het CBS met cijfers gekomen, onder meer over het consumentenvertrouwen van deze maand en met de werkloosheidscijfers en het aantal WW-uitkeringen van de maand januari. Meer daarover van economieredacteur André Meijnemaan. Ja, en dat is geen goed nieuws, want in februari is het vertrouwen onder de mensen in de eigen portemonnee en in de economie net als in januari weer afgenomen. De consumentenvertrouwensindex komt uit op min 44 en dat is een historisch dieptepunt. Het voelt dus er slecht aan bij de mensen, want als je mensen vraagt of men plannen heeft om de komende tijd grotere aankopen te doen, denk aan meubels, elektronica, een nieuwe keuken of een nieuwe auto. Dan zeggen de mensen nu helemaal niet. Niet eerder was dat die uh, zo laag gemeten. Vertrouwen is trouwens al meer dan vijf jaar lang negatief. Een van de redenen dat de economie maar niet wil aantrekken en herstellen. Mensen zijn onzeker, voorzichtig. Huishoudens geven dus niet makkelijk geld uit, blijkt. En consumenten voelen nu misschien des te meer vanuit die daling... dat de bezuinigingen eraan zitten te komen. De huizenprijzen zien nog steeds dalen. Ze worden gekort op hun AOW, op hun pensioen. Zijn misschien hun baan kwijt of dreigen die kwijt te raken. Dan komen we bij de jongste werkloosheidscijfers. In januari is het aantal werklozen weer verder opgelopen. Een sterke stijging... In januari kwamen er 21.000 werklozen bij. In totaal zitten nu 592.000 mensen zonder werk. En dat is 7,5% van de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheid 15%. En van die 592.000 mensen zonder werk... krijgen inmiddels 369.000 mensen een WW-uitkering. Kortom, een somber begin van 2013. redacteur André Meijnenma was dat. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Nog een korte file na een ongeluk op de A50. Van Arnhem naar Os bij hetere twee kilometer. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Een vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Uitgeest en Wormerveer rijden geen treinen. Er is daar een spoorbrug kapot en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Karel johan de Zwart. Nationale ombudsman start onderzoek naar medische zorg voor asielzoekers. Macedonië maakt zich druk over een peperduur standbeeld voor moeder Teresa. Oudstaatssecretaris Ben Knapen vindt dat ontwikkelingssamenwerking en handel prima samengaan. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is vier minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Martijn Gimmiërs is vanochtend in Delft. Waar Digitaal Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per week in de gaten wordt gehouden. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen De Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar de medische zorg voor asielzoekers. Hij ontving klachten van artsen die vrijwillig medische bijstand verleenden... aan mensen in het tentenkamp in Ter Apel. Ombudsman Alex Brenningmeijer, goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Zwaard. Wat waren dat voor klachten? Uh, dat Eigenlijk was de grote verontwaardiging en ook verwondering van deze artsen. Die zeiden dat ze allemaal mensen tegenkwamen. die zeg maar uh, achterstallig medisch onderhoud hadden. die allerlei kwalen hadden. Uh, uh, die, uh, die evident hadden gevraagd om medische zorg in het verleden. En ze zeiden: hoe kan het nou dat mensen die in uh, asielzoekerscentra hebben gezeten. die in detentiecentra hebben gezeten. Uh, zo zeg maar verwaarloosd, medisch verwaarloosd in die tentenkampen zitten? Ja, medisch verwaarloosd. Waar moet ik aan denken? Wat voor klachten? Nou, dat, dat kunnen natuurlijk zeg maar, chronische ontstekingen bijvoorbeeld zijn. Ja. Um, uh, het, het kan natuurlijk ook in de sfeer zitten van, uh, van bijvoorbeeld uh, TBC. Daar wordt op zich wel goed op gelet, omdat de GGD dat uh, wel in de peiling houdt. Maar uh, als je TBC hebt, dan moet je een pillenkuur voeren, of, uh, hebben gedurende een lange periode. Moet je een regelmatig leven hebben. Uh, als je dat niet hebt, dan krijg je weer maagklachten. Nou, dan zie je mensen met maagklachten. Ik heb één persoon zo gesproken die ook van die ernstige maagklachten klachten had. En ja, hoe, hoe wordt dat dan opgepakt? Ja. Nou gaat u nog onderzoek doen, hè? het echte onderzoek. U heeft al een Precies. beetje dus, uh, u heeft wat klachten ontvangen. Maar heeft u al een beetje een beeld van hoe groot die groep is, die geen medische zorg krijgt? Nee, dat is... Uh, de, de uh, artsen van de wereld die, die ons ook dat het eigenlijk gaat om een groep die behoorlijk onzichtbaar is. Dat hangt natuurlijk ook samen met het feit dat het voor een deel gaat om illegalen. Uh, ja. en, en dat niemand ook de regie voert op, uh, op wat er met deze groep aan de hand is. Vroeger was dat wel zo. Toen vervulde de GGD een rol, maar dat is afgeschaft. Maar ze, ze klagen eigenlijk erover. Het is onzichtbaar waar deze mensen zitten. En opeens duikt iemand dan op met een, een fikse uh, aandoening uh, en en ja, wat dan? Ja, maar dat maakt het waarschijnlijk ook heel moeilijk om uh, te onderzoeken. En ook om die mensen, inderdaad, medische zorg te geven. Uh, want ja, ze zijn uit beeld. Op zich klopt dat. Maar als ik me. Uh, ik, ik heb me nu al goed georiënteerd op, op zeg maar, de aard van de problemen. En wat ik dan zie gebeuren is dat uh, een, uh, iemand een verwijzing heeft van een huisarts, bijvoorbeeld. Dus bij de huisarts is ja. het gelukt, verwijzing naar het ziekenhuis. Kom bij het ziekenhuis, krijgt horen: nee, dit doen we niet, u moet maar naar een ander ziekenhuis. Nou, als je dat optelt bij de taalproblemen die spelen dan zie je gebeurt dat die mensen uiteindelijk niet bij een ziekenhuis terechtkomen... terwijl dat wel zou moeten gebeuren. Ja. Of iemand heeft een recept voor medicijnen, komt bij een apotheek... en die apotheek zegt, u moet het zelf betalen. Kan het niet zelf betalen, terwijl er ook een regeling is... dat die mensen toch medicijnen kunnen krijgen. Ja. Maar wie moet, je dan, uh, wie moet je dan eigenlijk wat verwijten, zo op het eerste gezicht, wat u betreft? Ja, als ombudsman ben ik niet iemand die zonder meer gaat vermijden. Nee, maar je bent wel kritisch. He, ik ben zeker kritisch en ik ga ook kijken hoe kan dit kan verbeteren. Um, ik denk dat het belangrijkste probleem is, dat, uh, en dat zie ik natuurlijk heel vaak... het langs elkaar heen werken, het niet weten wat mm -hmm. er nou eigenlijk moet gebeuren. Dus ik denk dat ik in het kader van dit onderzoek ook uh, heel precies op een rijtje ga zetten... van hoe zit dat nou bij de apotheek, hoe zit dat bij de huisarts, hoe zit ja. het bij het ziekenhuis. Daar gaat u en allemaal langs. In... Ja. Ja. Ja. Hebben we trouwens even voor duidelijkheid over uitgeprocedeerde asielzoekers of gewoon asielzoekers? Want dat maakt ook nogal uit. Nou, dat loopt vaak in elkaar over, maar de categorie ja. die... die uh, kijk, asielzoekers hebben zonder meer recht op uh, volledige zorg. En die moeten natuurlijk ook opgevangen worden in asielzoekerscentra. Daar speelt het dus, maar het speelt zeker ook bij uitgeprocedeerde uh, asielzoekers. Nou, misschien wel juist, de... of niet? Uh, dan wordt het nog moeilijker, hè? want dan zitten ze niet in die uh, asielzoekerscentra. Maar we hebben gemerkt dat eigenlijk bij beide categorieën het een uh, belangrijke rol speelt. Zou een conclusie van uh, uw onderzoek kunnen zijn dat uh, mensen, de, de medische zorg in asielzoekerscentra in Nederland gebrekkig is of er niet is ook vaak? Uh, we moeten dat onderzoeken, maar ik sluit niet uit dat daar die gebreken zijn... omdat die artsen met uh, het alarmerende nieuws kwamen... van hoe kan dit nou dat ja. we dit uh, type kwalen tegenkomen. Nou heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook een onderzoek gedaan... eerder al naar dit onderwerp? Ja, dat klopt. En uh, die hebben in, uh, de, de, gekeken naar het zorgmodel voor asielzoekers. Die zeggen dat dat verder verbeterd uh, ja. moet worden. Maar uh, uh, die hebben vooral naar de protocollen gekeken. En dat valt mij op bij de overheid. Heel vaak wordt gekeken naar de protocollen. Als ombudsman kijk ik, hoe werkt het nou echt? Dus we gaan met mensen praten, we gaan met artsen praten. Uh, en dan kom je veel beter tot de ontdekking wat er aan de hand ja. is. En vandaar dat onze blik wat scherper en wat dieper gaat dan uh, die van de IGZ. Ja, die heeft nog wat voor... ...formalistische benadering wat u betreft? Dat zeker. Die ja, kijken vooral zeker. administratief? Ja, klopt het administratief en vaak is dat zo. En dus neemt u het heft maar in eigen handen nu? Ja, dat hoort bij de ombudsman. hè. Even ja. doorpakken. <laughs> u heeft een brief geschreven ook hè, naar minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Wat verwacht ja. u van haar eigenlijk? Nou, uh, het, het gaat erom dat ze altijd medewerking vragen in het kader van het onderzoek. Dus ja. we, we kunnen informatie opvragen, we kunnen stukken rapporten opvragen... Um, uh, in het kader van het onderzoek. En uh, vandaar dat ik haar uh, heb aangeschreven. Okay. Wanneer presenteert u het resultaat van het onderzoek? In ieder geval voor de zomer. We gaan uh, de komende maanden mee aan de gang... en uh, hopen snel tot een aantal praktische oplossingen te komen. Oké, okay. hartelijk dank. En succes ermee, nationale ombudsman Alex Brenningmeij. Dan spreken wij u weer. Dank De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag... naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Bader Hari wil op 15 maart weer een wedstrijd in Zagreb kickboksen... In Nederland mag hij van de rechter in afwachting van zijn proces geen horeca bezoeken. Mag je dat in Kroatië eigenlijk wel? Strafrechtadvocaat Wil Hendricks heeft het antwoord. Daar heeft de rechtbank in Amsterdam bij beschikking van 21 januari van dit jaar... bepaald dat hij in de natte horecagelegenheden in Nederland niet mag komen... tussen 8 uur s'avonds en 8 uur s morgens. Maar uitdrukkelijk wordt daarin die beschikking opgenomen dat het in Nederland... Dat het Nederland betreft en dat houdt natuurlijk alles verband met het feit dat de politie niet aan zijn hand mee kan gaan. En de Amsterdamse rechter uh, geen zeggenschap heeft in het buitenland over wat hij daar zal gaan doen. Er zit een voorwaarde, maar daar zal zijn een van de beste advocaten, mevrouw Benedikt Fiek, wel op gewezen hebben. En daar zal ze hem ook wel op wijzen. Maar hij moet natuurlijk voorafgaande aan zijn vertrek naar het buitenland wel van zijn verblijf in het buitenland aan de officier van justitie kennis geven. Dus hij is wel gebonden, maar niet zo erg gebonden als hij in Nederland is. Ja, hij mag dus naar de horeca in Zakrep. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Delft. Daar is vanochtend Martijn Grimius. Honderden processoren draaien. 24 uur per dag, 7 dagen per week om de klanten van Fox IT in de gaten te houden. Een Digitaal beveiligingsbedrijf. Ieder be bedrijf heeft eigenlijk uh, wel een mannetje met een veetje aan de poort staan. Maar hoe zit het eigenlijk met de beveiliging van internet? Van hun digitale omgeving. Nou, daar uh, zorgt Fox IT voor. Joost Bijl, hier, hier houden jullie alles in de gaten. Hè? Ja, dit is het digitale hart van, van, van onze monitoringdienst, zoals we dat noemen. En wij houden vanuit hier uh, de computernetwerk van onze klanten nauwlettend in de gaten op hekaanvallen, uh, besmettingen en dat soort dingen. Ja, daar waar sommige bedrijven achter allemaal schermen zitten om te kijken of er geen criminelen echt in het pand komen... houden jullie eigenlijk achter grote schermen bij of er niet digitaal criminelen binnenkomen? Ja, dat is een hele goede vergelijking inderdaad. Ja, dat, dat is hierboven, zullen we daar even heen lopen? We heel veel klanten. Wat voor klanten hebben jullie zoal? Nou, we hebben vooral uh, klanten die uh, baat hebben bij goede beveiliging. En dan moet je denken aan uh, banken in de, uh, klanten in de, bijvoorbeeld banken of overheidsinstellingen uh, of uh, gewoon de grotere bedrijven. Vorige week werd bekend dat uh, honderdduizenden mensen, uh, ja, dat daar uh, werd ingebroken, digitaal werd ingebroken. De overheid wist daarvan, uh, had er helemaal niks uh, van gezegd. Is het een onderschat probleem, cybercrime? Ik denk dat we ondertussen wel, wel beseffen dat het natuurlijk een groot probleem is. Maar het is uh, niet altijd even uh, simpel om er iets aan te doen. Jullie proberen er wel wat aan te doen door uh, dus de boel uh, goed in de gaten te houden. Wordt dat genoeg gedaan in Nederland? Uh, nou, gek genoeg wordt dat niet zoveel gedaan als dat je dat in de, in de echte wereld ziet. Want wat jij net zei, dat je ziet het in, in de echte wereld overal. En op computergebied een stuk minder. Ja. Eigenlijk ieder groot bedrijf heeft inderdaad wel een beveiliger uh, aan de poort... Maar uh, dat is dus digitaal niet zo. Uh, in, in, uh, ja, een stuk minder, terwijl het ontzettend nuttig is. Uh, omdat je nou eenmaal niet alles, alle, alle beveiliging, uh, 100% kunt tegen... maar je kunt in ieder geval zien of dat uh, ingebroken is. We zijn een paar trappen opgelopen. Je bent een beetje buiten de We moeten hier een deur door en dan komen we bij de Mission Control Room. Maar ik zei het al, waar, daar waar grote bedrijven ook beveiligingscamera's hebben staan... om dingen in de gaten te houden, hebben jullie hier vier grote schermen... Ja, waarop staat van... Hey, Wordt daar bijvoorbeeld niet ingebroken bij een bank? Dus even kijken of de nacht een beetje rustig is verlopen hier. Het is alles goed gegaan vannacht hier? Ja, alles is nog steeds rustig. Alle klanten kunnen met een gerust hart weer aan de dag beginnen. Ja, dat is allemaal prima. Wat ja. doen jullie nou als jullie iets tegenkomen waarvan je denkt: hé, hey, ik zie daar een inbreker, een digitale inbreker? Nou, het is even helemaal uitzoeken of dat wel echt klopt. Want je kan ook dingen als vals positiefs hebben. Dus dat het lijkt alsof het zoiets is, maar dat het gewoon een legitieme gebruiker is. Ja. En nu is dus alles rustig? Ja. Over de hele wereld uh, gaat dit? Uh, over het algemeen wel. Overal waar wij meekijken, uh, kunnen, we gaan meekijken uh, kunnen we alles zien. En het is wel grappig als je op de wereld iets ziet gebeuren. Als iets offline gaat, je hoort vervolgens wat in het nieuws. Dat het ook echt, uh, bijvoorbeeld de aardbeving, ja, wij zien wat offline gaan. Ja, wij zien het net wat eerder. Nou, uh, je bent ongelooflijk slim. Je weet heel veel van hackers. Nou werk je bij deze organisatie, maar je zou ook, ook kunnen denken van... Even om even kwaad te denken, je zou ook aan de andere kant kunnen gaan werken. En kunnen inbreken. Uh, ja, dat kan, maar op... dit vind ik toch wel wat leuker. Want het, het meekijken hoe iemand iets doet, dan, dan, ja, is voor mij toch wel wat interessanter. Maar is dat een risico voor jullie bedrijf, Joost Bijl? Uh, uh, het is een risico, maar we hebben er allerlei maatregelen voor genomen om dat risico zo klein mogelijk te houden. Want jullie hebben zoveel kennis in huis, die mensen kunnen met diezelfde kennis ook de andere kant op. Uh, nou, ja, je, je kunt uh, eigenlijk met alles natuurlijk het voor het goede of voor het slechte gebruiken. En uh, ja, we zijn heel blij dat we hier 200 mensen hebben die het allemaal voor het goede gebruiken. Ja. Tot slot, kan iedereen met een gerust hart gaan slapen? Of is er nog wel wat werk aan de winkel als het gaat om cybercriminaliteit? De beveiliging daarvan. Nou, er is nog wel wat werk aan de winkel. En, uh, maar we zijn uh, denk ik met z'n allen wel op de goede weg. Maar het kan nog iets beter. Uiteraard. Joost Bijl van Fox IT. Dank je wel. Het kan altijd beter. Dank je wel, Martijn Gimmius. Straks Macedonië maakt zich druk over peperdure standbeelden. Maar nu eerst. 3, 2, 1, Goal. Deze dag. 1985. Evert van Bentham, Evert van Benten, Henry Ruitenberg. Dat is de inzet. En het gaat Evert van Bentham worden, of gaat het Henry. Het is Evert van Bentham. Ja, de naam van Evert van Bentum is natuurlijk onlosmakelijk verbonden... met de Elfstedentocht van 1985. Maar voor een gewone, anonieme toerijder als Hans Sterrenburg uit Schoonhoven... was het minstens zo bijzonder. Na jaren wachten ging hij dan eindelijk de tocht der tochten rijden. En toen ineens s'avonds, ja, op het nieuws... hij gaat door de 21ste februari... Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, dan wordt je, je, je droom waar. Want ja, dan gaat het toch een keer gebeuren. Je gaat de elf toch rijden. Waar je op dat moment nog niet veel van wist. Ja, alleen uit boeken dat het een, een zware, helse tocht zou worden. In uh, 1985 was het uh, mooi, uh, mooi glad ijs. En er stond geen wind. Uh, wij starten heel vroeg. Uh, dus ja, die 10 die, die, die, die, die centimeter water op het ijs, die hebben wij niet meegemaakt. Wij hadden eigenlijk mooi, mooi glijdend ijs. We maakten ons wel de hele dag zorgen, want ja, wanneer, wanneer gaat het fout? Wanneer wordt je van het ijs afgehaald? Dus we hebben nog een beetje, ja, zullen maar zeggen, op onze manier doorgereden om maar niet ergens in Franeker ook nog van het ijs gehaald te worden. Maar goed, dus dat was dus allemaal niet... We waren rond zes uur waren, waren we binnen. Ja, ik zat op de atletiek en je ging elke week naar de ijsbaan. En, en we stonden er toen misschien nog wel het slechtste voor van alle keren. Om daarna zijn we gaan skuren en kwamen we veel beter voorbereid aan, aan, aan, aan de Elfstedentocht. Dus dat zware... Nee, ik... Nee, ik, ik, ik waak er dan ook voor dat, ik, dat ze zeggen: ja, je bent een held als je hem uitrijdt. En denk ik: ja, het, het is uh, een tocht van 200 kilometer. Die, als je die in je eigen tempo rijdt. en in elke uh, stempelplaats iets te eten en te drinken neemt. Ja, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De mensenmassa uh, langs de kant, die, die het toespreken, die het toeroepen van hou vol hè. En, en, en bij de plekken het leukste dat, je, dat, je een, dat de mensen wat aan je vragen hoe laat ben je gestart en, en, en, en, en, en hou je het vol en waar kom je vandaan. En dan zeiden ze, van, ja, die die die, die zeggen niks, die lopen keihard voorbij. En dus de mensen komen juist naar buiten voor de, voor de, voor de toerijders, zal ik maar zeggen. En dan ja, die, die, die kolkende massa in Franeker in en Dokkum. Daar heb ik alle keren de koude rillingen van gekregen. Ik heb hem uh, alle drie keren samen met mijn broer. Ik zou zeggen zij aan zij, maar meestal doen we dat natuurlijk achter elkaar. Samen met mijn broer en ja, samen hand in hand over de finish en, en, en dolgelukkig. Want ja, je hebt het gepresteerd, je hebt eindelijk... Je, je, je grote droom waargemaakt, de Elfstedentocht uh, verreden, ja en met goed gevolg. Hand in hand over de finish met zijn broer. Ook in 1985 Hans Sterrenburg uit Schoonhoven. Uit 1973, de Oude Doos, Who Do You Think You Are, van Kendalwick Green. Het is bijna zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, schiet het ene na het andere enorme standbeeld uit de grond. Er stond al een Alexander de Grote van maar liefst 30 meter hoog... en onlangs werd aangekondigd dat een net zo grote moeder Teresa ernaast komt te staan. En dat allemaal in het kader van een peperduur stadsvernieuwingsproject. Maar veel Macedoniërs vinden het maar niks. Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vinden ze het maar niks? Ja, het, het, het is een beetje een, een soort uh, uh, pretpark aan het worden, dat hele skopje. Uh, althans, dat, dat vinden een heleboel Macedoniërs. Uh, ja, de, het centrale plein, bijvoorbeeld. Uh, Macedoniëplein staat helemaal vol met standbeelden. Het is niet alleen maar het Alexander de Grote. Want uh, dat is dat, wel het meest opvallende object daar. 30 meter hoog met een fontein onderaan. En, en vier bronzen leeuwen eromheen. Het, het, het is echt een megalomaan. Maar het, het hele plein staat vol met standbeeld. Het gaat nog veel verder. Uh, er zijn compleet nieuwe overheidspanden in neo-barokstijl gebouwd. Er is een replica van de Arc de Triomf. Uh, er is een strandje gemaakt langs de rivier met geïmporteerde palmbomen. Ja, overal staan dus ook die bronzen leeuwen weer. En, en uh, nou ja, goed, het zijn... Die standbeelden zijn vooral uh, van Macedonische helden uit de geschiedenis. Dus mm. veel mannen met zwaarden op uh, paarden. En dus daar ja. is ook een uh, moeder Theresa, want die en, is in Skopje geboren. En waar komt deze standbeelden drift opeens vandaan dan? Ja, dus volgens de bedenkers is het uh, een project om de Macedoniërs hun identiteit terug te geven. En de Macedonische geschiedenis moet weer in de straten gaan leven. En uh, Macedonië kent een hele turbulente geschiedenis. Is dus door de eeuwen heen altijd onderdrukt en geregeerd door grote mogelijkheden. de Ottomanen, de Serviërs, de Bulgaren en later de Joegoslaven natuurlijk. En ja, vanaf 1991 is Macedonië een land. En, en dus dit is een heel ideologisch uh, project, en, en zelfs een beetje nationalistisch uh, als je het mij vraagt. Yeah. Uh, ja goed, we hebben natuurlijk ook nog eens met de Grieken een uh, strijd uit te vechten. Hè? Want uh, ik weet niet of je het uh, weet, maar Macedonië zegt... Uh al jaren met de Grieken over de, de naam Macedonië. Mm -hmm. eh, de Grieken willen, willen dat de Macedonië niet zo heet. Daarom heet het ook de former Yugoslav Republic of Macedonië en niet Macedonië. Want Griekenland heeft ook een provincie met die naam. Ja. Nou goed, eh, die Alexander de Grote eh, op, het, op het plein eh, is een, eh, volgens velen een directe provocatie naar de Grieken. Want ja, volgens de Grieken is Alexander de Grote natuurlijk van hun. Ja. Ze zijn eigenlijk hun eigen identiteit aan het bouwen, zou je kunnen zeggen. Hun eigen verleden aan het bouwen op dit moment. Ja, ja. Precies. En, en, maar waarom uh, vinden de bewoners dat dan niet, niet aardig... of interessant of leuk nou, of uh, trots? Het gaat volgens veel mensen uh, veel te ver. En het is, het is uh, nou ja, wat ik eerder al zei, een soort pretpark. Het een beetje, uh, mensen vertelden mij dat, het, dat, het een soort, dat ze het een soort Disneyland noemen... maar dan zelfs zonder thema. Het wordt een beetje bij lachwekkend. Bij een zootje. Het wordt een beetje grappig. En, en dat barokstijl ook. Hè, van, hè, ze snappen niet waarom moet, moet nou alles opeens in barokstijl. Dat hoort bij Wenen, niet bij Skopje. En uh, nou goed, Het is natuurlijk ook heel politiek. Geworden en de oppositie demonstreert uh, ook al maanden tegen de zittende regering. Nou ja, en, en de grootste kritiekpunt is natuurlijk ook het geld, want het kost natuurlijk een, een vermogendheid, dit, ja. uh, dit hele project. Maar ja, ze dus het... importeren een record aantal druiven naar Rusland, las ik vanochtend. Oh, in Macedonië. Okay. Ja, okay. ja, dus het nou, gaat kijk, heel goed. Dan... En wijn, hè? Wijn verkopen ze ook een ja. hele in een heleboel Macedonië dus. Macedonië. Maar... En het trekt toeristen, hè? Als kopje. De, ja, nou ja, het is dus zo. Die zo vertalen we in het uh, in Macedonië ook een beetje zegt, ja, het trekt toeristen. En nou moet ik zeggen, ik ben wel wat toeristen tegengekomen die daar komen om om inderdaad te kijken naar die naar die standbeeldgekte, die parade van standbeelden, en ja toch een beetje lachwekkend. Dus er komen wel wat toeristen op af, maar om nou te zeggen dat dat, dat uh, de kosten gaat dekken, uh, dat, dat waarschijnlijk niet, want ze zitten nu al uh, ja, schattend op, op zo'n 500 tot 800 miljoen euro. Ja, en in tijden van crisis uh, kun je dat uh, toch niet echt verantwoorden naar je bevolking, lijkt me. Oké, okay, dankjewel Mitra Nazar over deze standbeelden drift in het Macedonische Skopje. Een 30 meter hoge Alexander de Grote en nu een net zo grote Moeder Teresa moet ernaast gekomen. Bepaald naast. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur, daarna zijn we bij u terug met de discussie over ontwikkelingssamenwerking en handel onder het bewind van één minister, namelijk Ploemen. Ja, daar is de discussie over aan het oplaaien, zou je kunnen zeggen. Wij praten met oudstaatssecretaris Ben Knapen. Tot zo.